Ik ga het jumelaar laten en het jumelaar laten en Gelijk, gelijk naar buiten. Uh, misschien beter eerst een rode, uh, uh, dus uh, zeg maar uh, het weigen opleggen, uh, voordat je hem weg uh, wegstuurt. Uh, Uh, de, de volgende vraag is, de volgende oefening, je moet de volgende dingen lezen en dan moet je zeggen welke woord een ism is en welke woord een fi'al is en welke woord een harf is. Ook, nogmaals, ik denk dat het een beetje moeilijk is voor mensen die nog beginnend zijn, helemaal beginnend zijn want hier moet je de betekenis weten van de woorden en anders is het moeilijk om, om die te maken, deze oefening te maken. Maar toch gaan we het eventjes proberen en uh, ja, stap voor stap uitleggen. Zin nummer 1. Zuster Omhebingen, die was van de beurt, dacht ik. De andere mensen, waarom doen ze niet mee? Ik zou graag willen dat iedereen meedoet. De zin zegt, Yavtahu Muhammad al-Baba. Om Hadiya, u was al aan de beurt, dus u mag de hand omlaag doen. En Abu Yusuf. Aarobi, ik weet niet of hij nu online is. Dan kan hij dan antwoord geven. Uh, de vraag is: haal of maak onderscheid tussen harf, isen en feil in deze zinnen. Bushra, even kijken. Bushra, ja, maar ik zie uw hand niet. أبو يوسف يفتح محمد الباب يفتح إذ ذات اسم فعل أو حرف what for word is يفتح بودر أبو يوسف بطنخوك جستر بوصرا خايمتو بلاي يفتح فعل بارك الله فيك محمد what for word is that? waar ik Al-Bab. Dus Mohammed is isen. Al-Bab, wat voor woord is dat? Dus als ik vraag, wat voor woord is het? Dan heb je drie mogelijkheden. Isen, tjaal of harf, En het is inderdaad isen, jazakallahu khairan. ik al al Zuster Na is de vertaler, je hebt de Mohammed al-Bab betekent Mohammed opent de deur. Mohammed opent de deur. يشتري تاجر القطن. زيستر أم عبد الله يشتري اسم فعل أو حرف ما for what is يشتري يشتري هاي كوكت يشتري يشتري اسم فعل حرف أو اسم Fijl, barak el Het Wat voor woord is dat? A tajiru. De vertaling zeker. Of weet je het al? Wat is dat? Wat voor woord is dat? Oh, vertaling, sorry. Het tajiru, dat is handelaar. Handelaar. Dus het tajiru. Wat voor woord is dat? Is een barak al-Qutna. Al-Qutna, dat moet je wel weten zonder vertaling. Wat is al Qutn? Al-Qutn. Een beetje nadenken. Sommige woorden in het Nederlands, die zijn ontleend aan het Arabisch. En zo is het geval bij dit woord. Jezra is jezra, jezra. Waar ben je, broeder Hussein? Hussein, je bent nog niet aan de beurt. <laughs> uh, Even kijken. Katoen, Barakalabik, naam. Katoen. Maar dat was de beurt aan een zuster om Abdullah. Is ook ik Naam. Barakalabik. أحسن، جست يشتري التاجر القطن في تاكن، جست الأم عبد اللطيف تاكن ذاب، يشتري التاجر القطن، الهاندلر، وعليكم السلام موسى، كاتون بارك الله فيك، ذلك الهاندلر كوب dat is de betekenis van zin nummer 2. Broeder Hussein. Yazra'u al-Fallah al qasaba Yazrao al fallahu al-Kassaba. Nogmaals, mensen... Maar goed, oké. Nog meer. Yazra'u al-Fallah al qasaba Wat voor woord is Yazrao? Israel. Al-Fallah. Al-Fallah is Islam. Al-Qassaba is Geen probleem, broeder Hussein. Jazra is inderdaad seal. Al-Fallahu is inderdaad isen, maar al qasab is geen fial al kassab betekent reed stingel Reed stingel. Dus, wat voor woord is dat? Zuster u kunt uw hand omhoog doen en dan op uw beurt vra uh, uh, wachten. Uh, dan wordt het Isaan. Ahsent naam Isaan. Zin nummer 4. Of oh, sorry, eerst eventjes vertalen. Yazraul Bellaaul Qasaba betekent de boer zaait of plant uh, rietstingel. وفيك بارك الله ذنب الرفير يقرأ سعيد الكتاب عثمان المغربي يقرأ سعيد الكتاب ذات فورورد يقرأ يقرأ يقرأ سعيد الاسم. يدل على شخص أحسن الكتاب اسم يدل على جمال. بارك الله فيك تطيس انكمبليت انتورت أحسن بردر عثمان المغربي يقرأ سعيد الكتاب تكنت لا أشياء أو كدب تكنيش بشخريفت بردر عثمان تكنت يقرأ سعيد الكتابة Ja, leest het boek. Waar kan ik altijd? Ding nummer 5. Jed de gulu, el hawao fil zuster. Ja, doe de voorsteen, heb ik al gehad, geloof ik. Laat ik de beurt geven aan zuster Sumeya. Jed de gulu, el hawao fil hudjarati. Jed de gulu, wat voor woord is dat? فعل، بارك الله فيك. الهواء، what اسم اسم حرفٌ بارك الله فيك الحجراتي بطفورت إس الحجراتي إسم أحسان أن ذايت يضط بالذين يدخل الهواء في الحجراتي الحجراتي de kamer. Al-Hujarah betekent de kamer. Broeder, zoek naar kennis. Uh, als je antwoorden wil geven, want je bent uh, net binnengekomen geloof ik, dan mag jij op uh, je beurt wachten. Dus de hand opsteken en dan wachten. Maar ik geloof de wind komt in de kamer. Oké, okay, de wind of de lucht. De lucht komt in de kamer. Stromt in de kamer. Achseem. Dat is het hoog. Waalaikumsalam. Zin nummer 6. Broeder Abu Isa ibn Mubarak. Al-Samaru yata saqatu al ardi. تشدر أبو ياسر كلبتج الجملة الموس السعلية تتكون من الجملة الفعلية هي ان دوملا داتس ان فين دي بيكينت ميت ان فيل من جيمت من الفعل مش جملة فعلية داتس اا ابو عيسى نعم الثمر بطور ووت داتس طيب تصرفوا ابو ياسين في مين نعم تقول الثمر het t'a zakatoal ardi. De vruchten. Broeder, ik heb een vraag. Uh, ik zou klachten. De jeat zakatoal o. Asamaru, dus de vrucht valt op het water of op de grond. De vrucht valt op de grond. Nu, asamaru, wat voor woord is dat? Heel wachten, broeder zoek naar kennis. Of is het brengen? dus je vraag brengen. Of kan jij wachten? Oké, okay, dan wacht jij. Sorry. Asamaro, wat is dat? Wat betekent De vrucht valt op het, op de grond. Wat voor woord is asamaro? اسم الثمر من الثمر الثمر من الساء الثمر الثمر من الساء هذا الاسم احسن يتساقط يتساقط Fi'al, Wat voor woord is Allah? Noord, Salam. Als je antwoord wil geven, dan moet je je hand opsteken. En dan op je beurt wachten. Allah, Wat voor woord is dat? Oh, sorry. Sommige mensen, die ik nu pas, die steken hun hand op, maar uh, er gebeurt iets met zijn verbinding en dan gaan ze eruit en dan verliezen ze hun beurs. Oké. Okay. Ik kwam later binnen. Pahyid, mag ik iets vragen? Even wachten. Bint Haizem. Even wachten. Met wie was ik bezig? Abu Aiza. Alaa. ماذا فعلت هارف هارف هارف هارف حرف نعم هذا هارف هارف هارف هارف هارف هارف هارف هارف هارف هارف نعم إذا نثمر يتساقط على الأرض. أريدك ليك. يا عبد الله. زم زي زيد. الثور يحرس الأرض. الثور يحرس الأرض. ما طفر الثور؟ Ism al-Yahruzhu Ism al arba Ism al-Yahruzhu Al-Thawru-Yahruzhu-Ardh betekent Weet jij wat het betekent? Kun je even de betekenis opschrijven? Al-Thawru-Yahruzhu-Al-Ardh de stier doet iets met de aarde, maar weet niet wat. <laughs> de stier bewerkt de aarde, of de grond. De grond. Bewerkt de grond. Uh, even kijken, uh, ik heb nog drie dingen. Uh, zuster Omhadiyah, um als, als je het niet erg vindt, wil ik even iemand anders naar boven halen die je nog niet meegedaan heeft. Dus zuster Bent Hashim Ismail. U mag antwoord geven op de achtste zin. Tosna'u al-ahdiyatu min al-jildi. Tosna'u, wat voor woord is dat? bint hashem is mijn oké okay. dus nou al acht toe minaal de schoenen worden gemaakt van de huid de schoenen worden gemaakt van de huid dus wat voor woord is dat Ja, kijk, hier is eigenlijk het probleem met de vertaling. Uh, in het Arabisch zeg je, dusna al al dus als je het letterlijk vertaalt, dan is het zo, uh, worden gemaakt de schoenen van de huid. en jildu mag je inderdaad ook vertalen met leder ja klopt, leer dus dat is het probleem uh, dus tusna'u is geen ism nee, het is inderdaad fi'al accent naam tusna'u is fi'al schoenen is ism dus ahdiya is ism mina mina ja, woorden, dat heb je al uh, beantwoord. Woorden gemaakt, dat is tusna'o, dat is het eerste woord. Tusna'o is fi'al. Heb je al beantwoord. El-ahviya is isen. Mina. Mina. Lada. Mina. La Mina? Wat voor woord is dat? Leer, dat is het gild. Is said, no. This, Mina is half, I Mina is half and gild, al, al Jild is isn't now. Uh Oké. Okay. Al Jild Al Jild Al Jild. Uh, even kijken. aan Wie uh, geef ik het woord. Even kijken. Uh, nou, uh, zuster Um als je het niet erg vindt, kan ik de beurt geven aan broeder Zoek naar kennis. Mag ik dat van u? Waar ik loof ik. Zoek naar kennis. Alas vooral, yogaridou, halashajarati. Ik wil namelijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen. En u heeft meegedaan. U heeft goede antwoorden gegeven. Naam broeder. Ik had eerst een vraag. Tayyip, Fadda. Was. Mas. Het Kun jij door de microfoon praten, door de zoeken naar kennis? Les, ja? Heb je een microfoon? Uh, goed, wat, uh, ik begrijp niet was en ia, oké, okay, Nusch, dat is duidelijk, maar was, ia, wat doe je daarmee? Wat is, oh, wat is misch? Oké, misch betekent kopiëren. Message betekent hij kopieerde. Ja? Oké. Okay. Uh, wil jij antwoord geven op nummer 9? Ach, wie ja, dat zijn schoenen. alaikum salam broeder zoek naar kennis wil jij antwoord geven op of, uh, zin nummer 9 al-osforo oké okay, je had geen boek dan uh, geef ik het woord aan om um al-osforo على الشجره العصفور يغرد على الشجره gutter wort ist ein vogel درفت drafat aus wie antwort will geben hand en wachten op je beurt. Oké, okay, sorry. Uh, Zuster Drafat. Als je antwoorden wil geven, zet dan je hand opsteken en wachten. Uh, Yugarri do is fi'al, ahsant. Al-Ozfuru, wat het, ja? is dat? Is ism, ahsant. Ala is harf, ascent, as يشتم بارك الله فيك اا كني نسيم ايفرتاله العصفور يغرد على الشجره لفظ طالم يغرد على الشجره العصفور يكذين بين أم ياسر. العصفور يغرد على الشجره zijn je aan het nadenken of moet ik aan iemand het woord geven? iemand anders. Dit nee, is voor mij. uw meerdere oh, is misschien weg. Hm. Nee, het is wel aanwezig. Ben je er nog? Payib. Ik denk dat er iets gebeurd is Is dat gegeven? Oh sorry, ja <laughs> Ik zag het niet, de vogel zingt op de boom Dat is het antwoord Sorry ik zag het niet. Dat is een goede antwoord. Bint uh, Hirshim Ismaili heeft al antwoord gegeven. Nu gaan we even naar Drafat. En met de laatste zin. Namelijk, Yadhabu al-ummalu ila al-masna'i. Yadhabu al-ummalu ila al-masna'i. Wat voor woord is Yadhabu? Kijk, als ik vraag wat voor woord is het, dan heb je drie mogelijkheden. Dan moet je zeggen: het is een isen, of een veel, of een harf. Ik bedoel niet wat het betekent. Wat voor woord is je hebben? هذا is، أعتقد إنها تذهب. نعم، إذا هو فعل، هو حرف، أو هو اسم. يذهبوا. فعل، فعل. حسناً. نعم ذلك بود. نعم ذلك بود. فعل. نعم. يذهبوا. ده فعل. Wat voor woord is het? Dan moet je zeggen of het fi'al is, een of haar. al De al -ummal. Wat voor woord is dat? Oh, ik krijg hier wat terug. He. Kun je deze opdracht niet beter als huiswerk opgeven? InshaAllah. Nou, er is een ander uh, wat ik als huiswerk geef. De Rafa. العمال العمال اتخين حرف العمال دوت اسم العمال دوت إس اسم okay. ان الى إس حرف أحسن. المصنع Wat voor woord is dat? Al-masna, en dat via. Mens, arbeiders, mens, nachts, zachs. Nou, uh, al-ommel, dat zijn arbeiders, dus het is mens, dus zachs. Maar al-masna, dat betekent... Oké, okay, insha'Allah, zuster op Goeder Lily of de Belly. <laughs> <Of the valley. laughs> uh, al betekent fabriek. Dus wat voor woord is dat? Is We zijn aan het einde gekomen van deze oefening. يذهب العمال الى المصنع بالتاكنس اا بد weet je het antwoord is Je hebt al ommalu, de wikkelen, dus gaan we naar de fabriek. Dus met deze oefening zijn we gekomen aan het eind van deze les. Dan recht mij om een huiswerk te geven. En dat is oefening nummer 6. Die mogen jullie doen voor volgende week, inshallah. Uh, wat moet je doen? Al-Jumalu al-Athiyah Jehtaju kullun minha ila ismin Fada'u ism al-Munasida fil al uh, Dat wil zeggen uh, uh, Maar goed, uh, oefening nummer 6 Die bestaat uit drie delen Onderdeel 1 Heb je zinnen en een lege plek Waarin je een ism Een juiste ism moet invullen En op de opdracht B Tweede onderdeel, dat is hetzelfde, maar dan moet je de juiste fi'al invullen. En onderdeel jean of C, je moet de juiste harf invullen. Ik zal nog een keer deze, of dit huiswerk opsturen via e-mail. Inshallah ta'ala, voor mensen die het boek niet hebben. Uh, ik zal het even geven zonder betekenis van de woorden en misschien is het een goede oefening om zelf even op zoek te gaan uh, bij familie of kennissen om te kijken, om te vragen wat de woorden betekenen. Dus ik geef jullie de uh, zinnen en dan mogen jullie zoeken wat wij ...betekenen woord voor woord... ...en natuurlijk... ...de juiste woorden invullen. Tayyip, dat is het voor vandaag. Barakallahu fikum ...voor jullie aandacht. En ik hoop dat jullie... ...een beetje geleerd hebben... ...van de les van vandaag. En natuurlijk... ...als er vragen zijn... ...dan mogen jullie die stellen. En ik wil ook u op ...dat ik af en toe... Uh, door de week uh, online ben. Dus als iemand komt met vragen, dan ben ik bereid inshallah ta'ala, als ik tijd heb om ze te beantwoorden. Ik heb het boek, maar wil wel je mail met vertaling, inshallah ta'ala. Dus mensen die zich aangemeld hebben en die uh, ja, van wie ik uh, e-mailadres heb, die krijgen van mij een e-mail deze week inshallah tijdig. Achselaar, achselaar, barak alaf ik. Why are those who are not Christians are afraid of free speech? Speech in this rooms. After all, I'm speaking freely on yahoo. Thanks to freedom in the US. Abdurrahman die stuurt tegelijk weg. Dus mensen die zich willen aanmelden, die kunnen dit, dit nu doen. Maar natuurlijk als er vragen zijn, dan mogen jullie die even stellen. Zijn er vragen? Nou, eigenlijk ben ik er geen voorstander van. Dus ik kan eerst eventjes uh, een, een, een, een rode punt geven. En als hij nog vervelend blijft doen, want hij mag blijven luisteren naar wat we zeggen. En als hij nog vervelend doet, ja privé of wat dan ook, dan pas uh, mag hij eruit. Nou, langs staan. Uh, Drafat, heeft u een vraag? Is er de mogelijkheid tot vaker les per week, bijvoorbeeld twee keer per week? Uh, op dit moment nog niet, maar ik zal over nadenken inshaAllah ta'ala. Geeft u ook andere lessen? Nee, ik uh, geef hier lessen over de Arabische grammatica. Op dit moment. Moet je zeggen. Koranlessen zouden welkom zijn. Even wachten, iemand had een vraag. Ik denk dat het inderdaad Lili. Ik kan niet echt volgen. Kunt u mij na de les wat meer informatie geven? Ik ben wel geïnteresseerd. Uh, nou goed, deze lessen gaan dus over Arabische grammatica. Wat we doen is de grammatica van de Arabische taal leren. Zodat men geen fouten maakt in onze uitspraken. En ook als we een tekst lezen, dan lezen we het op de goede manier. Zonder fouten. Voornamelijk als we bijvoorbeeld de Koran gaan lezen. En uh, daarom volgen we deze les. Nou. Is het beantwoord uw vraag, zuster Lily? Hussein. Assalamu alaikum Ik wil u vragen of u nog een keer kan aanmelden onder de naam. Okay. Nou. Is deze les opgenomen? Ik heb hem opgenomen. Nou, uh, nou iedereen praat door elkaar. Mijn e-mail is... Oké, okay. maar nou, ik zal het noteren. Oh, maar er wordt heel veel geschreven en dan kan ik niks kopiëren. waar uh, ik inshallah tot de volgende keer inshallah taala broeder abdulrahman waar ik geloof Wa salam wa Als er vragen zijn dan rustig en dan met de hand omhoog. Dan is het wat overzichtelijker. Ahkam-Quran-lessen okay. worden gegeven in het Berbers hier. In het Berbers hier. Op Paul Park. In de Roem-Rief. Kaalallahaqallahaasool. In L In het Berbers op dinsdag en donderdag. in de Oké. Bravend. zodat u mijn huiswerk afstuurt. Dit... Nou, als u het huiswerk wel opgestuurd krijgt, dan moet u het e-mailadres achterlaten. ik laten. Ja, zet het maar op Oké. Okay? Dus op zelfvorm worden de opgenomen lessen neergezet en ook aantekeningen van de lessen. Ik spreek alleen Nederlands en een beetje Arabisch, geen burgers. Oké, okay. dat klopt. Oké, okay. draag op. Even kopiëren. een salam, geloof ik het. Vraagt iemand zich af hoe Mohammed? حسين بلودر حسين هي بيان فراغ بارك الله فيك ابو يسر انخاذ دور سودور موخة الله تعالى بزيخنا آمين جزاك الله خيرا السلام عليكم بلودر متو Broeder Metzel, ik heb een vraag. Even zien, is hij al weg? Ja, hij is al weg. Oké. Okay. later. Even kijken, Goed zijn en vrachten, pause, zinnen. Pause, en we gaan zo door. Ik ga een slimme slimme slimme slimme slimme slimme slimme die Arabisch in verband met biljet slimme, hou Oké, okay, ja, mensen die geen Arabisch kunnen lezen of schrijven op Paltalk, eh, op Selfie Forum staat eh, instructie over hoe je Arabisch installeert op je eh, Windows XP, dat in het Engels of het Nederlands is. Nou, ga je de beste mensen, en aantekeningen volgen in loop van de week. Masjala, Nou, oi, dat was het ding. Ik ga nu eventjes de adressen opslaan. Ik kan het niet echt volgen, heb al gedaan Abu even kijken. Ik heb heel veel privé. ja, Dat mag. En je mag dus je e-mailadres daar neerzetten. waaikum waaikum waaikum waaikum waaikum waaikum waaikum waaikum waaikum waaikum waaikum ik zal het even opslaan. Oké. Okay. Die heb ik nog meer. Ik ga... Uh, oh. Het <tie> is al heel erg leuk. Oh, ik komt straks te laten. Eventjes Deze heb ik al. Of niet? Dan moet je... Kun je deze opdracht niet beter in huiswerk? werk? Dat het bericht oh, oh, okay. stuur ik voor dat u al, oké gespannen ik laat ik deze is al weg ik zag graag die boek kopen inshallah, zal u mij zeggen, na de les als ik kan, waar ik die kan krijgen in België. En ook mij toevoegen in België. het uh, Najlatul Ummah. Is nog steeds aanwezig of niet? Najlatul Ummah niet. Ofwel? En, en... Ik het niet. De les is voorbij, ja. Broeder, ik heb een vraag mee hoor. Oké. Ja. Oké, laat me het zelf op een uur zien of ik het begrijpt. Het is een doel voor alle die het nog niet op zijn. Weet iemand ja, waar het boek in België, want er wordt hier een vraag gesteld, waar kan ik het boek in België vinden? Uh, ja? Weet iemand dat? Voor het boek. Klopt dat, Abu Yusuf? Maar uh, uh, zuster newsletter Omna. Ik vind het vreemd, want ik heb dus uw e-mailadres wel staan hier. En als het goed is, heb ik gewoon u ook het bericht gestuurd. Alleen, ik uh, weet niet waarom het niet aangekomen is. En ik heb ook niks teruggekregen. Ik vind het vreemd. Zorra Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oké. Doe er, ik wil me eens alleen schrijven. Oké, ga ik. Capturen. Samen. is ook gebeurd. En is er nog meer? Oké. Okay. Assalamu alaikum. Is het in zijn allen mogelijk om bijvoorbeeld twee dagen te brengen? Dat heb ik al gezien. Dat ga ik over nadenken. Oké, okay, dit ga ik ook kopiëren? Met zo. Ik heb je een vraag Broeder Metzal, ben je er nog? Ja, ik heb wat gevraagd. Zie jouw privé? Heb je het? Nou, dan doe ik het even anders. Uh... Je hebt zo te zien de vragen nog niet gezien ofzo. Abu Qatada. Naam. No. Naam. No. Yeah. Ja. Oké. Tai, dan is het duidelijk naam. Waar ik laaf ik. Abu Khateda, wat is uw vraag? Masha Allah. een vraag Qatada. Wat is de vraag? Door wie is het boek geschreven? Door Ali al-Jarin en Mustafa Anim. Twee schrijvers. Ali al-Jarim en Mustafa Anim. Tayb Tayyib Asanallah alaykum, Razakum allahu Gheran, voor jullie aandacht. ان توت Wochenende week الله تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حازل ان شاء الله تعالى درنتسلا